Uur. Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Marokko zijn inmiddels ruim 2600 doden geteld na de aardbeving. Bij het Rode Kruis is tot nu toe 1,2 miljoen euro ingezameld voor hulp. Maar die hulp komt in het land op sommige plekken lastig op gang. Mensen die in afgelegen gebieden wonen delen video's waar, waarin ze zeggen dat het allemaal lang duurt. Correspondent Samira Jadir heeft ze gezien. Die zeggen dat ze hulp nodig hebben uh, en dat ze nog op reddingswerk is aan wachten zijn. Dus, dus daar is uiteraard heel erg veel kritiek. Uh, maar aan de andere kant, uh, ja, in de rest van Marokko zijn er ook mensen die zeggen dat uh, van, ja, onze Marokkaanse reddingswerkers ter plaatsen doen enorm hun best. Marokko laat maar weinig hulp van andere landen toe. Ze zeggen dat ze de coördinatie in eigen handen willen houden. In een tram in Den Haag is vrijdag iemand ernstig mishandeld. Hij werd na een ruzie door een groep andere mensen flink in elkaar geslagen. Beelden daarvan gaan rond op social media. De politie zoekt nog uit wat er gebeurde. Ze willen praten met mensen die het gezien hebben. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is op weg naar Rusland... voor een ontmoeting met president Poetin. Hij is met de trein onderweg naar de stad Vladivostok. Amerikaanse bronnen zeggen dat ze het onder meer gaan hebben over wapens... Putin heeft hij nodig voor de oorlog in Oekraïne. Kim Jong-un gaat Noord-Korea bijna nooit uit. De laatste keer was vier jaar geleden. Enzo Knol is helemaal klaar met kinderen die vapen. In een video is te zien dat de vlogger een veep van een meisje van 14 afpakt... en haar er 10 euro voor biedt. Hier, 10 euro. Nee, ik moet die vape achter Nee, maar komt hebben. er iets anders voor? Nee, ik moet die vape achter ja. terug hebben. Ja, waarom veep je? Ja, gewoon. Ik heb een nicotine nodig. Nee, maar je bent 14. Uiteindelijk gaf Enzo de veep terug... maar daarna had hij wel een boodschap voor zijn kijkers. Hij hoopt dat iedereen die onder de 16 is en veept, ermee kapt. Als ze naar hem toekomen en hun veep geven... Krijgen ze een tientje van Enzo. En onze verslaggever vroeg in Amsterdam of dat zou helpen. Ja, ik zou dat doen, want ik heb sowieso van plan ben om te stoppen. Weep is gewoon 15 euro. Dus als zou ik wel over 15 euro willen. Ik denk het niet, want hè, ze zijn een beetje verslaafd. Dus dan kopen ze gewoon weer een nieuwe. Voor die 10 euro. Dan kopen ze gewoon twee. Het weer nog. Het is 25 tot 30 graden vanmiddag en zonnig. Vanavond komt er meer bewolking en in het zuiden is er kans op een onweersbui. Morgen overdag bewolkt en later ook kans op onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Schiphol en Knopperburgenveen heb je 5 minuten vertraging. De A6 vanuit Almere naar Lelystad tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. De zomerhit.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 is fijn als hij toch met uh, nieuw materiaal komt. Het is ook uh, vrij recent uitgebracht. Alex Nieuwland, of beter bekend als Nieuwland. Welkom bij deze Alternative FM van donderdag 7 september. Geen live muziek, volgende week dat. Weer wel, dan hebben we weer uh, live muziek. Maar nu uh, ja, eigenlijk een beetje recent materiaal. Plus uh, releases die nog niet eerder te horen zijn, want die komen morgen uit. Ik heb het weer van elkaar gekregen dat er weer een uh, treintje in zit. Dus ik ben daar zeer tevreden over. Dit kwam vorige week uit. Um, dat is Eva Lima. En zij stuurt regelmatig materiaal toe. Dus wij zijn genegen om dat uh, gewoon te laten horen. Wie is being crazy is the new normal van Eva Lima. Function like a robot Aren't you tired of hiding parts of yourself? All the weird people listen up, listen up. Don't be shy, don't, don't give a fuck up. Let the inner child wake up, wake up, wake up, wake up to depart, leave your baggage behind. You only need yourself for this special ride. We're going to an unknown destination. All the weird people, listen up. Listen up. Don't be shy, don't give a fuck. Let the inner child wake up, wake up, wake up, wake up. So just to show Lopen ze zo'n beetje tegen het einde. Um, dit weekend is er een uh, festival bij ons in de achtertuin... Uh, bij Camping de Lakens. het Festival. En daar treedt ook deze band op. Dorpsstraat 3. En Eva Lima heb je daarvoor uh, kunnen horen met... Uh, Being Crazy is the New Normal. Uh, uh, ik moet nog eventjes wat, uh, wat vertellen over wat wij gaan doen... in deze komende drie uur. Nou, in ieder geval uh, wat uh, nieuwe dingen. Uh, zoals bijvoorbeeld een nieuwe single van Stijn... Die komt langs um, een versie. En uh, gisteravond hebben ze opgetreden in Sinetol, Hickpi. Dat is een uh, band met onder meer Thomas Rasma en Abir Haman uh, die daarin uh, meespelen. En dat zijn twee voormalige leden van Nemesis. <coughs> er zit een enorme kikker in mijn keel, maar die zal ik er eventjes uit uh, proberen te halen. En die band die heeft, Nemesis, dus, ooit nog eens een keer meegedaan aan de Robarkt Award. En zijn daar als winnaars uitgekomen. En deze band die, uh, heeft zich gisteravond dus gepresenteerd. We gaan praten straks met onder meer Jori van Germert. Zij is uh, de grote dame achter Cloud Cuckoo. Die gaan uh, toch een best uh, najaar tegemoet. Want ze is uh, geselecteerd voor de popronde. En er is nog veel meer te vertellen, maar dat ga je straks allemaal horen. En uh, in het volgende uur, ja, er is nog iets toegevoegd. Want uh, ineens komt ook Irene van Aarle uh, ineens om de hoek uh, kijken van Ivy Fox. Dat is in het komende uur. Daar zit dan ook nog een uh, gesprek met Jorik van Noorden. Die ik eerder deze week heb uh, gesproken over het reunieoptreden van de Hype. Want morgen gaat de Hype een optreden doen. Na tien jaar. En ik kan je nu al verklappen: er komt een verslag van, van dat optreden bij 3 voor 12 Noord-Holland. Want ik zei de gek, ga er naartoe. Heeft ook weer te maken omdat er een uh, muzikale maat van mij daar aanwezig is. In de persoon van de heer PAM Bond. Die komt ook langs in uh, dit uh, programma. Maar dan wel in een muzikale vorm. En in het uh, laatste uur gaan we nog uh, praten met Thomas Curvers van Minor Citizen. Want ook die hebben het stilzwijgen weer verbroken. Er komt een EP aan. En uh, de eerste single daarvan hebben ze, ze afgelopen week uitgebracht om precies te zijn gisteren. Dus uh, dat is allemaal het uh, een en ander wat we gaan doen. En we hebben natuurlijk ook nog vooruitkijkend... op datgene wat we nog gaan doen in Alternative FM... bijvoorbeeld uh, met uh, live optredens. Want deze Flora die komt op een maandagavond, mensen, voorbij. En dat zal op 9 oktober zijn. En dit is 24-7, haar laatst verschenen single. Hours in the Can look away No, I can make the same mistakes I, I thought it'd go away I guess you'll never stray You'll follow me until the headlights. It's hard for me to keep you in my sight can feel it running through my mind Bite your tongue, bite your time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 But I could change the numbers in the games So follow me until the next life Bye. En dat was hem, Martijn Bakker, want die had ik nog eerder uh, moeten laten horen. Maar hij was een beetje traag met het uh, beantwoorden van zijn mail. Uh, maar goed, ik uh, heb hem alsnog laten horen. I don't need goodbye van Martijn Bakker uit Groningen. Want daar komt hij vandaan. En daarvoor hoorde je Flora met 24 7 Um, ja, morgen komt er weer een nieuwe song van Stijn uit. En Stijn heeft een eigen song laten horen in Paradiso. En dat is deze uh, single geworden, Tranen van Jank, in Als Paradiso. Als dus. het overgebleven zout, strooi ik over alles waar ik van proef, het versterkte smaak. Kan er niet bij Boze man bedreigt maar voorbij Tranen van Jank Ik was mezelf niet Ben ik nu getekend Mezelf getekend Tranen van Jank Vind je niet vast Aan woorden die klinken Mooi en apart Tranen van Jank, Kaarten verspilt te lang gewacht, wat is er? Gewoorden van die kracht, twijfel en uitstel, luister je wel. Je bent stellig genoeg, althans, en dat zeg je zelf. Tranen van Jan, ik durf niet meer te klappen. Mijn tong is gebroken, mijn hart is goed. Tranen van jank, Ontastbaar, ik voel me zo niet Zo niets, niet meer zo Tranen van Jank Ik verdwijn in mijn hoofd Gek van mezelf Morgen zijn we dood Tranen van Jank altijd die vragen en iedereen vermoeid. Dus stop ik met klagen. Traden van jou. Traden van jou. Nu mijn hoofd, gek van mezelf. Morgen zijn bedankt. Tranen van jou, jij bent de mooiste. Verlies neem ik aan. Ik zal weer wachten op morgen. Dat was een Clouds Cuckoo, met uh, natuurlijk het uh, hele mooie stemgeluid van van Gemert. En dit is keer is dus het geen valse start, want dit is een echte. Dus uh, nu gaan we echt uh, praten. Jory, goedenavond. Hallo. <laughs> ja. ja, want uh, we zaten net al je van de telefoon. Toen dacht je, ja, ik zit al in de uitzending. Nee. Ja, ja maar jij belt mij zo, uh, zo vol vreugde op. En, en ah. ik dacht totaal... Dat was meteen alsof we in de uitzending zaten. Nee, nee, nee, nee. Zo, zo werkt het niet. Nee, ik ga altijd eerst even netjes je introduceren bij iedereen. En dan uh, ja. gaan we echt uh, praten. Maar goed, het is altijd wel leuk. Het is wel weer een hele tijd geleden volgens mij dat, uh, dat we elkaar, elkaar hebben gesproken. Uh, goed, inderdaad. Ik ja. denk zeker wel een anderhalf jaar terug als het, uh, als het niet langer is. Maar goed, maakt niet uit. Um, we gaan in ieder geval even praten over uh, iets wat jij al de wereld in geslingerd hebt. Want uh, ik ben, ben geabonneerd op zo'n mooie nieuwsbrief uh, die je naar je achterband stuurt. En, klopt inderdaad. Ja, want uh, dat, dat is één ding. Uh, er, komen, uh, er komt uh, materiaal aan. Daar gaan we het zo over hebben. Maar ik zag ook uh, dat jij uh, weer. Uh, nou ja, volgens mij ben je voor de eerste keer geselecteerd voor de popronde. Klopt, hè? Ja, klopt inderdaad. Ja. Hoe is dat er eigenlijk uh, gegaan? Ja, dat is de eerste keer dat ik meedoe. Ja, um, ja ik, ik heb me ja, het is een heel onromantisch verhaal. Ik heb me gewoon aangemeld en ik ben geselecteerd. Mm -hmm. um, ja, dat is echt, uh, echt heel fijn op dit moment. Dat ik denk, oh, het valt echt precies allemaal net op het goede moment. Mm -hmm. Ik heb een nieuwe band. Het is echt een super vette club muzikanten. Uh, de liveshow komt helemaal uh, tot leven. Ja, ik heb echt het idee dat het echt een hele, hele vette show wordt. En ik ben echt super blij met ook de band die ik heb en de show die we neerzetten. Hm. Ik zou vooral zeggen tegen iedereen, kom ja. maar kijken. <laughs> ja, dat lijkt me wel. Uh, ik, ik, ik, als ik het zo hoor, klink je, uh, ben je een gelukkig mens. Als ik je zo hoor. Dat... Ja, het gaat ook echt wel, uh, het gaat echt wel goed met de muziek. En, ja, we, we spraken ook natuurlijk een tijd geleden. En als ik daar dan nu aan terugdenk, denk ik, wow, dat is wel echt... Volgens mij was dat voordat ik naar Berlijn verhuisde. Ja! Klopt, het was net ja. voordat je naar Berlijn uh, verhuisde, dat uh, weet ik weer inderdaad, dat is, uh, dat is wel een tijdje terug, ja. ja. er uh, is echt zoveel gebeurd sindsdien, ik, dat is eigenlijk, is eigenlijk dat gesprek wat terug willen luisteren. Dat ja, kan het kan altijd, want ik heb het ergens staan op onze website, dus dat kan sowieso. Uh, maar ja. jij ging daar naartoe om onder meer uh, ook, met, ja, dat had ook met songwriting te maken, maar ik denk dat het ook wel opgeleverd, wat opgeleverd heb. Want, uh, ja, je deelde ook dat, dat je met een, uh, ja, een, een label in zee bent uh, gegaan. Dus men ziet het ja. wel allemaal. Ja, nou ja, het is, uh, ik ben daar echt eigenlijk voornamelijk naartoe gegaan uh, om muziek te schrijven. Mm. En ik heb daar een heleboel toffe mensen ontmoet. Een heleboel schrijfstestjes gedaan. Een heleboel liedjes gemaakt. Heel erg gegroeid. Ook gewoon het wonen in een andere stad was natuurlijk heel waardevol. Mm. Maar ik heb ook een heleboel... Uh, ja, lieve, leuke mensen ontmoet. Uh, dus nou toevallig is er een vriendin bij mij, Vrija, uit, uh, uit Duitsland. Mm -hmm. uh, die nou bij me is. Dus ik heb daar echt een heleboel leuke mensen ontmoet. Een heleboel dingen geleerd. Um, en daarna ben ik teruggekomen. En ja, ik ben samen gaan wonen. En ik ben uh, ja, verder gegaan met mijn muziek uit te brengen. En opeens werd er een van mijn liedjes gebruikt. In een van de grootste Duitse shows in uh, Dat ja, was tv. Het. Dat was het, ja. Ja. Ja, dus, dus opeens ja, er gebeurde er gewoon heel veel zonder dat ik dat wist. En dat heeft gewoon heel veel deuren geopend. Ja, want uh, als dat, uh, dat, dat lijkt me ook zo'n vreemde gewaarwording. Ik heb het zelf, dat heb ik wel eens zelf meegemaakt. En mijn collega Marcus van Dam ook. Maar dat er ineens iets uh, te horen is wat, uh, wat, wat, wat van jou is. Uh, en dat, uh, dat je ja. daar, het, het lijkt net een beetje of je in een film zit... en naar iets zit te kijken waar je zelf onderdeel van bent. Uh, zoiets. Ja. Ja. ja, en ik, ik moet je eerlijk zeggen ook dat ik in, het, in, het, ja, in eerste instantie niet echt een idee had van de omvang van dat programma. Mm -hmm. Maar Duitsland is natuurlijk veel groter dan Nederland. Dus ja. als iets in Nederland is, wordt gebruikt, dan is het wel heel leuk. Maar er zijn echt daar 6 miljoen mensen of zo die dat programma hebben gekeken. Mm -hmm. um, en het, ja, door die dagen heen realiseer ik me steeds meer, ook omdat die data heel terecht binnenkomt. Zo die, volgens mij die avond of zo daarna kwam ik erachter dat, uh, dat het nummer tr uh, trending was op Shazam. Mm -hmm. Um, en dan daarna waren de dansers die gingen mijn berichtjes reposten op Instagram, maar toen kreeg ik een heleboel volgers erbij en een heleboel mensen die me berichtjes gingen sturen. Dus dat, dat was gewoon heel, uh, heel bizar om mee te maken. En ik heb nou nog steeds, als ik naar dat fragment kijk, dat ik wel een beetje moet lachen. Dat ik denk, <lacht> dit is gewoon, gewoon iemand die dat besluit, van nou, dit liedje gaan we gebruiken. En ja, dan, dan ergens op een andere plek in de wereld uh, opent dat gewoon heel veel deuren voor iemand. Ja. Dat is gewoon heel, heel bizar. Uh, wel, welk nummer is dat uh, geweest uh, die ze dan hebben gebruikt? Uh, heb ik hem toevallig net gedraaid of is het een ander nummer? Nee, het is de akoestische versie van Alice. Ah, dat is het. Ja. Uh, de, en dat was ook een liedje wat ik bijna niet had uitgebracht. Mm. Uh, ...maar toen maar... ...ik dacht van ja, we hebben nou deze versie... ...en hij is hartstikke mooi... ...dus laat ik hem gewoon als een versie alsnog uitbrengen. Hm. Dat had ik eigenlijk bijna niet gedaan. En ja, nu ben ik daar wel heel blij mee dat ik dat toch heb gedaan. Ja, uh, nou... Uh, ik, ...ik lees van alles nu ineens weer op de, de socials... ...maar ik ga het even bij jou houden. Uh, <laughs> dus het dus, lijkt me altijd wel even, even verstandig. Um, goed, maar... ...ja, de popronde... ...die staat, uh, staat ook aan, ...is ook aanstaande. Je hebt uh, je opgegeven, je bent... Ja, uh, toegelaten tot, uh, tot het, uh, ik zou bijna zeggen, het gilde om daarin uh, in mee te spelen. Uh, maar dat, dat betekent dat je het hele land uh, zo'n beetje doorgaat, hè? Ja, klopt. En er komen ook best wel veel boekingen binnen. Mm. Um, dus we spelen echt wel in... Uh, nou, ik was vandaag aan het bellen met Sittard, maar... Uh, Leeuwarden, even kijken, Utrecht, Dordrecht, Zutphen. We gaan echt wel... Volgens mij hebben we echt wel iets van 15 shows staan. Zo. Mag ik even wat uh, vragen? Uh, zit Haarlem daar toevallig ook tussen? Ja, toevallig wel. Yes! En wanneer uh, is dat dan? <laughs> dus. 7 oktober, Armerhoff. Dat is volgens mij op een zaterdag. Ja, volgens dat mij is zaterdag. echt op een zaterdag. Want ik weet dat ik op 6 oktober... Uh, moet ik bij de show van, uh, van de heer en Bond zijn... En ik, ik hield daar al rekening mee, dus ik uh, denk, nou, dat is, nou, daar sta jij wel op hoog. Heel hoog op mijn lijstje in ieder geval. Dus, nou, leuk. Uh, ja, dus, want uh, kijk, het is altijd leuk als ik mensen via de telefoon spreek, maar ik wil ze ook eens een keer in het echt spreken. En nu doet die gelegenheid zich voor, dus ik uh, ga daar alles aan doen om daarbij te zijn. Dus, leuk. En ik weet niet ja. waar dat is. Uh, de zit de jij? Wat zeg je? De, de flap kan. Ah, dat? dat is schuin tegenover het patronaat. Dat is uh, zo'n beetje uh, de tweede huiskamer van mij, dus. Oh, nou ja, het klinkt het Ja, zit in de, zeil, zit in de, zeil, uh, de zeilstraat, uh, als het goed is. Zeg ik het goed? Zeil weg. Zeilstraat. Nee, zeilstraat is het. Daar moet je zijn. Oh, nou leuk. Vorig jaar heeft... Nou, iedereen I I luistert, kom lekker kijken. Ja. Zou ik zo zeggen. 7 Oktober mensen, flap kan, cloud koekoe. Yes. warm aanbevallen door mij persoonlijk en denk ook uh, door meerdere mensen, dus uh, <laughs> <laughs> ja, nee, dat staat, dat, dat, dat staat, uh, dat staat. Ik, uh, nou, het leuke is dat ik straks nog met iemand ga praten die vorig jaar daar heeft op uh, getreden, dat is een van de, de bandleden van Ivy Fox, die hebben vorig jaar daar oh, getreden. nice, ja, die hebben daar ook uh, gespeeld, dus ik ben uh, bekend met het fenomeen Flopkan ja maar goed, jij is, je gaat in ieder geval. Ja, ik zit nu we gaan nu heel gezellig praten over, over de popronde. Maar eh, wat, wat opent die popronde dan voor jou? Want dat, dat, dat gaat natuurlijk ook. Uh, wat er zit natuurlijk meer in. Um, ja, nou ja, kijk, zo is voor mij echt een, een, een manier om meters te maken met mijn nieuwe live band. Mm. Um, maar ook ja, ik, uh, ik had een ander interview deze week en toen zei ik ook van ja, ik hoop gewoon dat het voor mij heel erg een plek kan zijn waarin ik nog meer. Ja, kan zeggen wat ik wil, kan dragen wat ik wil, mm. uh, kan zingen over wat ik wil. En dat ik kan dansen zoals ik wil. En dat ik vooral gewoon ja, me daar vrij in voel. En ja, dat het gewoon dat ik een plek kan creëren hopelijk met een, met een hoop andere mensen die daar bij die shows zullen zijn, waar mensen zich gewoon vrij voelen en kunnen genieten gewoon van een fijne avond. Ja, ja, dat... dat het gewoon heel gezellig wordt. En ik hoop dat iedereen gewoon wil dansen met me en uh, en wil huilen. Ja, ja, ja, dat lijkt me wel. Uh, nog iets, want dat is het meest belangrijke van het hele verhaal... want uh, daar gaan we toch wel een beetje mee afsluiten het uh, gesprek. Uh, de nieuwsbrief, hè? Want ik zie wat staan uh, en daar komt een nieuwe single aan. Ja, die single die is afgelopen uh, vrijdag uitgekomen. Oeh. Uh, er Oeh. komt een, een EP aan. Mm. Uh, mijn debuut-EP. Die komt op 6 oktober uit. Mm. En um, ja, daar was dit de nieuwe, de nieuwe single van. Dus mensen kunnen die al kopen, als ze willen. Ze kunnen ja. mij gewoon een berichtje sturen op Facebook of op Instagram ja. of mailen. Um, en dan kunnen ze als eerste een cd ontvangen, gesigneerd. Um, Stuur ze dan naar je op thuis. Ja, dat is, die, dat is de EP, hè? die nieuwe EP die eraan zit te komen, ja. toch? Ja, die wordt gedrukt op CD. Mm -hmm. um, ja, en de, die nieuwe single, dat is uh, Coke Kisses. Ja. Uh, ik moet je eerlijkheidshalve zeggen dat ik. Uh, ik had, was in de veronderstelling geweest dat dat, dat uh, nog even ging duren. Maar dan moet ik improviseren. En daar ben ik toch wel. Uh, doorgaans toch wel uh, redelijk in thuis. Dus dan moet ik. <laughs> ja, dit is. Dat is... Dit is weer heel erg leuk uh, dat ik dat weer. Nee uh, weer, uh, joh, ja, dat, dat, ik... dat, dat maakt helemaal niet uit hoor. Nee, nee, nee, nee. nee maar goed, ik, ik, ik, ik, heb hem, ik heb hem gelukkig nu uh, bijna klaarstaan. Dus, want ik had Alice klaarstaan. Maar ja, als je die single al zegt dat hij uit is, dan ga ik zoeken natuurlijk. En inderdaad, hij is inderdaad uit. Dus dan moet ik. Uh... Hij is er. Ja, hij is er. Uh, wanneer heb je hem uh, uitgebracht, even uh, gauw? Afgelopen vrijdag. Afgelopen vrijdag. Dus hij is redelijk vers, als ik het goed uh... Hij is de vers van de pers. Um, nou, uh, Jori, het uh, was mij uh, zeer aangenaam om je te spreken. Nog even één ding. Want waar ben jij op te vinden op het wereldwijde web? Altijd altijd belangrijk. Uh, ik ben te vinden op Instagram. Cloud mm -hmm. uh, Op Facebook. Ik heb een website. Ja, je kan me eigenlijk overal vinden. Tegenwoordig zelfs TikTok. Maar... <laughs> Doe maar gewoon Instagram. TikTok. Um, <laughs> ja, ja, ja. Zelfs dat... Het is, uh, is quite something. Maar... <laughs> ja. um, ja, en ik ben natuurlijk straks bij de pop onder te vinden. Ik vind het natuurlijk gewoon het allerleukste om mensen gewoon live te ontmoeten. Ja. Um, en misschien goed om uh, te zeggen dat Cloud Cuckoo is Cloud als een wolk. Ja. En dan C U K K O. Ja. En, da en eigenlijk daar, daarmee kun je me overal vinden. Op YouTube, Spotify, ja, elk social media platform. Dan gaan we hem laten horen. Hier is de nieuwe single van Cloud Cuckoo. Cool, en het nummer dat heet Cocaine Kisses. Seem like your father. So I tried to get away, but it only makes you want it harder. I'm still. did when I first saw him, diving naked in the creek, it's down his road where we greet each other like we're still 19, pretend nothing happened in between, you could choose to hit the brakes, and hear what I've got to say, or oh, drive on, drive on.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 dive will feel cold let it be me you want to hold a warm blanket is all you need perhaps a warm cup of tea or you don't dare to dive at all and you'll drive on drive on if you see me i'll be waving down down the dusty roads of Arlenville. Oh,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 The dusty roads of Arlen and Ville. You leave me waiting for two. Americana van het zuiverste soort, maar dan de ingetogen variant. Want er is ook een stevige variant onder meer van Max Polman, maar dit is weer totaal anders. Maar de man komt hier ook uit de buurt, hoewel zijn oorsprong in Zeeland ligt. Bernard Hering, hij komt uit Haarlem, daar woont hij tegenwoordig nu. Vorige week, dus afgelopen vrijdag, heeft hij zijn album Out of Thin Air gepresenteerd in de Brakke Grond in Amsterdam. Een van de mensen die meespeelde bij hem in de band is P.A.M. Bond. Uh, Bernard uh, hing al eerder bij mij in de mailbox. En uh, ja, Paul die dacht, uh, dit, moet je, dit, moet, uh, dit moet ik ook weten. Dus die, uh, die appte mij van de week en ze zegt, nou, als je toch iemand zoekt, dan moet je deze man vragen. En ja, uh, dat, uh, dat was, al een, dat was al, dus al een mailwisseling gegaan. En inderdaad, Bernard Hering, want zo snel gaan het lopen, komt volgende week al mensen naar deze studio om live te het een en ander te laten horen van dat album... wat hij dus afgelopen week heeft uitgebracht. Je kunt het nog nalezen bij 3 voor 12 Noord-Holland. Want daar is het album besproken. En ik kan er alleen maar bij zeggen... ja, het moet even wachten. Want voorlopig is alleen de vinyle versie in omloop. Straks gaan ook de streamingsdiensten mee aan de haal. En daar is het wachten dus op. Want dan kunnen we de rest van het album ook horen. Want nu zijn alleen de fijnproevers aan de beurt. Padels en de zwijnen, toch, meneer Mons. Dus wat dat er gaat, helemaal goed. Afgelopen zaterdag zat ik bij collega Maarten Verduin... te luisteren, Vinken, bij uh, RPL Woerden, podium 1071. En daar zat deze dame in. Ismena is haar naam. En ik draai I don't think I'll see you again. zijn er eigenlijk nu al drie albums die uh, daar al het nodige waard zijn. Dat is uh, dat album van Bernard Hering. Dat vond ik al heel wat. Uh, dan is er dit album wat eraan zit te komen van en Bond in Our Time in de Indian Camp. En stra uh, straks heb ik ook nog het album van uh, Ruud Houweling. Dus die hebben we dan ook nog in de aanbieding. Maar daar kom ik uh, straks in het laatste uur nog wel even op. Hier is Lea Rij die het uh, doet tot aan het nieuws van 8 uur. At the end of every road There are street signs But I don't know where to go